Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Zorgmedewerkers zijn er klaar mee. Frustratie, boosheid, omdat nog steeds zorgmedewerkers nog niet ingeënt zijn. Voor morgen lagen er 35.000 Janssen prikken klaar voor mensen in de zorg. Maar die zullen toch moeten wachten. Er zijn zorgen over mensen in Amerika die na de vaccinatie tromboseklachten hebben gekregen. Daarom blijven alle prikken voorlopig in de koeling liggen. De bond van zorgmedewerkers is not amused. Dat is niet uit te leggen, dat is onbekeerde. Niet alleen aan de zorgmedewerkers, maar ook voor alle patiënten, cliëntenbewoners, bewoners... die gewoon ook verwachten dat ze veilig en verantwoorde zorg krijgen. Zij vinden dat de minister ervoor moet zorgen dat er zo snel mogelijk vaccins van andere fabrikanten worden geregeld. Een Amerikaanse agenten die afgelopen zondag een zwarte man van 20 doodschoot, wordt vervolgd voor doodslag. Zelf zegt ze dat het niet de bedoeling was dat ze de man uit wilde schakelen met een stroomstootwapen... maar per ongeluk haar vuurwapen pakte en hem neerschoot. In België worden de coronamaatregelen binnenkort versoepeld. Vanaf volgende week gaan de scholen open en begin mei kunnen onze zuiderburen weer een pintje op het terras drinken. Deze strandtenteigenaar kan niet wachten om de boel open te gooien. Hoe eerder, hoe liever voor ons. Maar we kunnen er toch niks aan veranderen. Dus we moeten we er ons toch sowieso bij neerleggen en blij zijn met wat we mogen doen. Het is nog niet helemaal zeker of de versoepelingen doorgaan. De coronacijfers moeten wel goed zijn. En een van de grootste fraudeurs ooit is overleden. Bernie Madoff van 82. Hij werd 12 jaar geleden veroordeeld tot 150 jaar cel. Voor het oplichten van duizenden investeerders... onder wie ook pensioenfondsen en goede doelen... In totaal verloor hij bijna 60 miljard dollar. Bernard Madoff has just been sentenced for the biggest investment fraud in Wall Street history. A federal judge ordered Madoff, who is 71 years old, to serve a maximum 150 years in prison. Veel gewone Amerikanen verloren al hun spaargeld door Bernie Madoff, maar ook bekende acteurs en regisseur Steven Spielberg trapte erin. Uiteindelijk werd Madoff erbij gelapt door zijn eigen zoons. Hij is overleden in de gevangenis. En het weer nog veel opklaringen. Later vanavond en vannacht kan het behoorlijk afkoelen. Op sommige plekken gaat het ook weer licht vriezen. Morgen zijn er eerst nog wat buien, maar daarna blijft het overal droog. En het wordt zo'n 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A7. Van Zaanstad naar Horen bij Weidewormer. Je hebt daar nog 5 minuten op onthoud. En verder is er een ongeluk gebeurd op de A10. Althans op de oprit naar de A10 bij Amsterdam Geuzeveld. En die is dan ook dicht.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 Nadie het recht If they get that somebody else care, somebody else care. Only getting older. Does it even matter anyway? Yeah, focus on the problem with the pain. Yeah, only getting older about this. I'm getting older. Yeah. Oh, gosh, catch me up all night. Catch me up. Catch me that Catch me up all night. Can't me up. Oh, me up all night. I'm thankful that I'm alive, Cause there's so much more I'm left to find. Cause it even matter anyway. Focus on the couple with the pain. Only getting older by the day. Only getting older. Cause it even matter anyway. Focus on the couple with the pain. Only getting older by the day. Only getting older. Catch me up all night Catch me Get these thoughts that keep me up all night TV this with you. I think of how our love could be, but all my friends say I'm a